Vandaag deel 10. Weer zien met een oude bekende. Sedert de verrassende komst van Dunja, de echtgenote van de Russische overste Melanin, waren er twee maanden verlopen. Het was augustus 1947. Bastian, Royben Aghazian en ik, Ernst Heller, zoals ik mij nu noemde, bewoonden een groot pand aan de Parkstrasse in Wiesbaden, van waaruit wij de handelsonderneming Aghazian bestuurden, die wij hadden gesticht. Doenja woonde op een gemeubileerde kamer in de buurt. Ze kwam niet iedere avond, maar als zij kwam... Nou ja. Onze onderneming kocht geweldige hoeveelheden goederen op van de ZVG. Niet alleen materiaal van de vroegere Duitse weermacht... maar ook overbodig materiaal van de Amerikanen. Aan wie moeten we die spullen in zijn hemelsnaam allemaal verkopen? Tja, met Amerika kunnen wij geen zaken doen. Hè? Daarvoor hebben wij alle drie een te ongunstig verleden. Ja, ja. Wij moeten ons dus tot anderen wenden. En wel tot die landen mm. die in staat van oorlog verkeren. Want die mogen niet kopen van de ZVG. Dat is door de Amerikanen verboden. Ik, euh, ik heb een zekere Aristoteles Pangalos aan de hand... ...die optreedt als vertegenwoordiger van de Griekse partizanen. Mm -hmm. En euh, ook nog een meneer Ho-Irawadi uit Indochina. Maar die Kierens kunnen we toch geen wapens verkopen? Als wij het niet doen, dan doen anderen het wel. En daarom zullen wij het doen. Maar zo dat de heren er geen plezier aan zullen beleven. Dat moet hm? ik me maar nou eens even uitleggen. <laughs> Uitstekend. Kijk, in de buurt van Mainz heb ik een lege fabriekshal gehuurd. ja. Daar gaan we het kruid uit de munitie halen en vervangen door zaagsel. Aha. Dat klinkt beter. Ja. De machinepistolen zijn verpakt in kisten met ingebrande merktekens. Ik heb een timmerfabriek gevonden die precies dezelfde kisten met precies hetzelfde brandmerk voor ons gaat maken. Sowieso. Ook de afsluitloodjes worden nagemaakt. En met groene zeep kunnen we de kisten het juiste gewicht geven. En uh... Wat er gebeurt er met het kruid en de machinepistolen? Ach, de goederen worden verscheept via Hamburg. En even buiten Hamburg is het water erg diep. Ja, ja. Moet ik nog verder gaan? Nee, nee, nee, nee, dat is duidelijk genoeg. Kom, ik vind het wel wel van vandaag. Ik wens de heren een goede nachtrust. Ja, zelfde. Ja, dat. Ja, dat, is goed. Ja, dat uh, ga ik ook maar eens slapen? Ik ben wel moe. Ja, vind je het gek. Wat bedoel je? Wat ik bedoel. Is Doenja. Ik begrijp niet wat jullie tegen haar hebben. Ze is charmant, ze kookt voor jullie, ze is vlijtig. Ik, ik, ik vind haar allerliefst. Maar ze vergt te veel van je krachten. Kijk eens hoe je handen trillen. Ach, wat onzin. Dat geen onzin. Die vrouw vernielt je, dat kan ze niet langer. Nee, uh, ja, ik, ik ben het eigenlijk wel met je eens, ja. Ze is opwindend. Maar vermoeiend? Oh, ze maakt scènes om niks, zeg. Uit liefde, uit jaloezie, uit alles. En daarom moet er een eind aan komen? Ja, maar hoe? De deur uitsmijten kan ik er niet. Ze gaat eenvoudig niet. Als je er goed aanpakt, gaat ze wel. Ja, naar de politie. Maar vroeg, man, je moet toch een beetje aan je toekomst denken? Dat doe ik ook. Kijk, die zaken hier, die kunnen onmogelijk lang goed blijven gaan. En dan moeten wij plotseling weg. Plotseling. Te plotseling doen, ja, snap je? Ik snap het. Maar ik heb mijn twijfels. Hoe dan ook, de tijd ging verder en het zaken doen ook. We verkochten aan de Griek en de Indochinees kogelagers, trucks, jeeps en ploegen. Zaken waarmee ze tenminste geen ellende konden veroorzaken. Wij kwamen tot de ontdekking dat je uit iedere Amerikaanse slaapzak een broek kon maken. We hadden er 40.000 Confectiefabrieken in Zuid-Duitsland herinneren zich tot op de huidige dag nog de sturtvloed van materialen en opdrachten die in november 47 over hen heen sloeg. In het voorjaar van 48 kwamen we tot de afwikkeling van de munitiezaken. Deze munitie was intussen onderworpen aan een voorbehandeling. Evenals de kisten met machinepistolen. De schepen met ladingen voor Griekenland en Indochina staken in zee. Nou, die zijn een mooi tijdje onderweg. Ja. Het wordt voor ons zo langzamerhand ook tijd dat we maken dat we wegkomen. Wat denken dat die Grieken en die Indochinezen zullen doen als ze merken wat we hebben uitgehaald? Als we ons de pakken krijgen, maken ze ons af. Waarschijnlijk. Ja. Hoewel, mijn filosofie luidt, wie geweld levert, komt door geweld om het leven. Wij hebben alleen maar groene zeep geleverd, dus maken we misschien een kans. <laughs> Ik hoop dat je wensen. Oh, wat nou weer? Doe ja. even open. Graag dat je dat moet doen. Twee, twee heren van de Russische Militaire Commissie. Twee heren van de... Oh. Goeiedag. Met u meneer Heller? Uh, ja. Wij zoeken mevrouw Dunja Melanin. Er is ons verteld dat ze bij u is. Huh? Uh, ja. <laughs> ja, ze is toevallig hier. Staat u ons toe met haar te spreken, met haar alleen? Natuurlijk, natuurlijk. Bastiaan, wijs jij de heren even de weg... Ja, als u me nou dat volgende komt oh. Ja, dank u wel. Wat hangt ons nou weer boven het hoofd? Wat nou? Nee, ik weet het niet. Man, ik, ik dacht het is met me gebeurd. Ze hebben me gevonden. In verband met die vervalste tekeningen. Kunnen we er niet van doorgaan? Geen kans, zeg. Geloof me dat er buiten ook nog een paar staan. Bovendien krijg ik toch het idee dat het niet om ons gaat. Waarom doen je ja? dat? Wat zouden ze al van hem moeten? Geen idee. Maar dat er iets niet in de haak is, dat is zeker. Misschien heeft... Ze gaan weg, geloof ik. Ja. Zo doen Ja. Doe je? Ja. Thomas. Wat was dat? Thomas, dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Oh, lieveling, we kunnen nu trouwen. Wat? Wat kunnen we? Wij kunnen trouwen! Maar, maar jij bent toch getrouwd? Niet meer! Wat? Sinds twee minuten niet meer! Doen. Ze eiste dat ik onmiddellijk naar huis moest terugkeren. Ja, maar... In naam van de rechtbank, Doen. waar mijn man een eis tot echtscheiding heeft ingediend. He? Dat heb ik natuurlijk geweigerd. Toen zeiden ze. Dan bent u vanaf dit ogenblik gescheiden. Oh. Hier, kijk maar, dit is de achter. Sorry, ik, ik lees geen Russisch. Ja, staat er toch hoor. Vind je het niet heerlijk, schat? He? Ja, ja, natuurlijk. En jij, Bastian? Jij blijft natuurlijk bij ons als wij getrouwd zijn. Ja, hè. Oh, je zult eens zien hoe gelukkig we zullen worden. Mm. Oh, wat doe je erop, Wat doe je? Ik moet beroemd hebben. Ik moet anders de die medicijnkast van de muur bron om mijn zenuwen tot rust te brengen. Ben, ben jij bij Doeja? Ja, eh? nee, ja hè? Bastiaan, ze heeft het huwelijk al van laat opzet geregeld. Over vier weken gaat het gebeuren. Jij bent getuige. En, en ze wil acht kinderen hebben. Ik, ik ben verloren, als er niet onmiddellijk wat gebeurt. Ik weet alleen iets wat. Oh, Halepen, Bastiaan. Rustig, rustig, rustig. Hey. Ik heb een idee. Misschien oh ja? helpt het, maar dan moet ik er wel een dag of twee, drie en, vrij Neem hebben. alle tijd die je nodig hebt. Maar doe is hemelsnaam, want Bastiaan, dat Hou nou eens op en dat gebrandel. Ga nou eens lekker zitten, nee. rustig zitten. Krijg je een van. Rustig. Weg. Nou, jij, jij bent net het gezelschap dat me rust geeft, zeg. In plaats van twee, drie dagen ben je er zes weg geweest. En eh. je hebt geen bek open. Zeg dan alleen of je wat bereikt hebt. Ja, moeten we afwachten. Ja, afwachten, afwachten. Jij mag me praten, zeg. Gisteravond ben ik naar haar huis geweest. Ze was er niet. Vanmorgen heb ik erop gebeld, Geen gehoor. Weet jij daar meer van? Dan moeten we afwachten. Weet je nou niks anders? Want begrijp je nou niet... <slaan> Hallo. Thomas, liefste, oh liefste. Doe je Waar ben je? In Frankvoort, op het vliegveld, op het kantoor van de militaire politie. De militaire politie? Ik, ik vlieg naar Amerika, liefste. Jij, jij vliegt, maar wat? Ik vertrek over tien minuten. Ik voel me zo ongelukkig. Wat? Ik ben geloof. Thomas, mijn leven hangt hier vanaf. Ze maken me kapot als ik hier blijf. Ze maken je kapot? Ja. Hoe? Ze hebben treigendrieven geschreven. Ze hebben me huh? overvallen en bijna geburgd. Oh. Ze hebben me gezegd dat ze me om zeep zouden brengen omdat ik niet teruggegaan ben naar huis. Huh? En, en de Amerikanen zeggen het ook. Wat, wat? Zegt de Amerikanen het ook? Maar natuurlijk niet zoals jij bedoelt. Nee. Ik word... Het State Department per vliegtuig overgebracht naar Amerika ter wille van mijn veiligheid. Oh. Ik ben tenslotte getrouwd met een hoge Sovjet-militair. Ongetrouwd oh. het geweest, Thomas, vergeet dat niet. Doen je, ja, mijn ja? schatje. Waarom, ja? waarom heb je me nou hier niks van verteld? Thomas, ik wilde jou niet brengen. Ach, mijn schat. Ik wilde er met niemand over me praten. Ach. Ja, liefste. Ik moet ophangen. Doen je? Ik ja. blijf van je houden, ja. Thomas, Misschien zullen we elkaar weer zien. Ja. Ja, vaarwel, lief Thomas. Vaarwel. Vaarwel, mijn lieveling. Oh, geef, geef mij ook nog een whisky. Maar vlug. Oh, dit, dit is zeker jouw werk, hè? Ja, en uh, het was eigenlijk niet eens zo moeilijk. Wat heb jij uitgespookt, smeren? Uh, <laughs> ik, <laughs> ik ben naar Neurenberg geweest. Ja, en? Daar heb je in de buurt een... Uh, een groot kamp voor buitenlandse vluchtelingen. Huh? En in een kroeg heb ik toen twee Russen ontmoet. En voor een schappelijk prijsje waren ze bereid... om in het Russisch een paar dreigbrieven te schrijven. Wat heb jij? Ja... En voor wat extra geld willen we ze ook nog wel naar Wiesbaden gaan om een inbraakje te ongeneren en de dame in kwestie een beetje te wurgen. Bastiaan! Oh, het was gegarandeerd ongevaarlijk hoor. Ik had de Iwan maar uitvoerig aan zijn verstand gebracht dat er niks ernstigs was overkomen. Hè? Alleen een beetje schrik aanjagen. Oh, geef alsjeblieft nog een whisky. Nog een whisky, natuurlijk. Geef toe dat het niet zo'n fijne methode Oh, Dat was barbaars. He, maar Bastiaan. jij ligt nou eenmaal erg na aan het hart. En ik zag jou voortdurend naar met die acht kinderen. je moet het me de <laughs> natuurlijk. Ik heb je er zelf om gevraagd. Nou, het is dan weer een zorg minder. Ja, maar er uh, blijven we er nog genoeg over. Hm? Wat bedoel je? Nou, kijk, uh, we hebben hier een massa geld verdiend. Dat moeten we beleggen. En uh, vlug ook. Waarom vlug? Ik heb iets horen van Luiden. We gaan in Amerika auto's kopen. We gaan in Amerika auto's kopen, Mooi. Ja. Maar daar moet je dan toch wel dollars voor hebben? He? En voor 1 dollar moet je op het ogenblik 200 R-marken neertellen. R-marken hebben we genoeg. Nou goed, maar hoe krijg je die wagens dan hier? Als Duitser krijg jij geen invoervergunning? Heb ik op gerekend. Ik heb een mannetje leren kennen van het Amerikaanse militair bestuur, Jackson Taylor. Hij gaat de actieve dienst verlaten en hij kan wel een vergunning krijgen. Meneer Taylor richt pro forma een autohandel op in Hamburg en verkoopt de wagens voor ons. Ja, aan wie dan? Dan is hij toch geen sterveling die daarvoor de ping ping heeft? Nee, maar dat wordt binnenkort anders. Oh. En hoeveel auto's wil je kopen? Zomaar bij de honderd. En laat je die dan meteen hierheen komen? Dat hangt er vanaf wanneer het gebeurt. Ja, wanneer wat gebeurt? Dat zal ik je vertellen. Best. De 10e juni 1948 verliet het motorschip Olivia de haven van New York. De 17e bevond het zich met aan boord onze honderd Amerikaanse auto's voor de westkust van Frankrijk. Op die dag ontving de Marcoenist het volgende codetelegram: Noord-IJs Radio 17 juni 1948, 15.43 van de rederij Schwertman Hamburg aan gezagvoerder Olivia. In naam cargo owner dragen wij u op huidige positie te blijven innemen tot nader order en Duitse territoriale wateren voorlopig niet aan te lopen. U krijgt nader orders. Einde. Wat zou dat te betekenen hebben, kapitein? Geen idee. Nou ja, we zullen maar afwachten. Daarop kruiste de Olivia drie dagen en drie nachten lang rond het aangegeven punt. De bemanning deed bij tourbeurt dienst, legde een pokertje en bracht regelmatig een heildronk uit op de onbekende cargo-owner. De 20e juni ontving de eerste Marconist het volgende telegram. Not Ice Radio, 20 juni 1948, 11 uur 23, van Rederij Schwertman Hamburg aan gezagvoerder Olivia. In naam cargo-owner dragen wij u thans op onverwijld haven Hamburg binnen te lopen. Einde. Nou, ik begrijp er nog niks van, maar het is goed nieuws. Maar ik begrijp het nou wel. Ik heb net de nieuwsberichten gehoord uit Londen, kapitein. Ze hebben vandaag bij ons in Duitsland een radicale geldstelling aangekondigd. Het oude geld is niks meer waard. Er wordt per hoofd maar 40 mark omgewisseld. Nou, dan gaan we spaarcenten. paar centen. Wie nou goederen heeft, die zit op fluweel. Net als de eigenaar van onze lading met zijn honderd auto's. Allemachtig, je, je hebt gelijk. Wat een geslepen bliksem. Nou, zoiets moesten wij ze uithalen. Ik zou best eens willen weten wie dat is, die. Uit eerder genoemde veiligheidsoverwegingen. verhuisden Bastian en ik naar een luxe flat in Zurich. Zo kwam de 14 april 1949, een dag die voor mij zeer belangrijk zou worden. S'avonds ging ik naar de Scala-bioscoop, omdat ik die beroemde Italiaanse film Fietsendieven wilde zien. Vooraf kwam het journaal met een flits van de Hamburgse voorjaarsdabie. Elegante paarden, heren in jacket, betoverende vrouwen. Het beeld kwam dichterbij. En plotseling, in een close-up, ...plotseling zag ik hem levensgroot voor me. Je bent er dus zeker van dat het hem is? Ja, wat dacht je? Uh, uh, geen sprake van een toevallige uh, gelijkenis? Heel zeker. Een Beetje dikker gevreten, maar ja. hij is het. Daar durf ik alles onder te verwedden. Een rare ervaring geweest. Oh, hou erover op, Bastiaan. Zweet brak me uit. Als je denkt dat iemand voorgoed verdwenen is... ...en je ziet hem plotseling in close-up voor je... ...keurig in jacket met grijze hoge hoed... ...en verrekijker op de borst... Meneer Robert E. Marlock, mijn vroegere compagnon in Londen. De schoft. Die verantwoordelijk is voor alle ellende die ik heb moeten ondergaan. hadden ja, zeker niet bij zitten, hè? Om de bliksem niet, hij gaat eraan. Ik zal niet rusten voor ik hem figuurlijk kapot gemaakt nee, heb. Nee, luister nou nee, dat je nee, vaak wilt nemen, is oké, okay. dat kan ik me echt indenken, maar dan moet je wel kalm blijven en je kopie erbij houden. Ah, gelijk heb je, eh? Bastiaan. Ik moet niet overhaast te werk gaan. Het is in elk geval belangrijk dat die bioscoopdirecteur jou die films speelt nee. met Nationalen wilde lenen. Ja, het kostte wel wat moeite, maar. Toen ik hem zei dat ik een familielid had herkend... dat doodgewaand werd... had hij er alle begrip voor... Ik ben er als de bliksem mee naar een filmstudio gegaan... en voor goed geld zal de technicus mij een paar vergrotingen van de schoft leveren. Die kan ik morgen krijgen. Lijkt mij heel aannemelijk dat hij in de buurt van Hamburg woont. Ja, en waarschijnlijk zit hij wel weer in geldzaken bij een of andere bank of zo. Als dat zo is, dan zal het niet moeilijk zijn om hem op te sporen. Waarom niet? Nou, dan ga ik met de foto's naar Frankfurt am Main... naar het Deutsche Bankenaufzicht... Daar beschikken ze over de gegevens van iedereen die in Duitsland in het bankbedrijf werkzaam is. En als ik eenmaal weet wat en waar hij is, dan kan ik erover nagaan denken op welke manier... Ja, gelijk, Bastiaan. De ellendeling woont in Hamburg. Hij noemt zich tegenwoordig Walter Preturius. En hij heeft weer een bank ook, al is het een kleine, aan de Binnen alster Hij denkt natuurlijk dat jij al lang dood bent. En dat moet hij voorlopig blijven denken. Nou, wat ben je van plan? Vraag nemen natuurlijk. Maar hij heeft een Duitse banklicentie gekregen. Hij woont heel rustig in Hamburg. Maar, maar kan ik nou naar een Duitse rechtbank gaan... en zeggen die meneer Pretorius heet in werkelijkheid Malok? Die meneer heeft mij in 1939 opgelicht? Als ik een aanklacht in wil die dan moet ik dat doen als Thomas Lieven. Ja. Want als Thomas liever, was ik in Londen bankier. Hm. Mijn naam komt dan in ja, alle Ja, ik begrijp kanten. het, ja. Tuurlijk. Juist, ja. ja dat ik door een of andere rode, groene, blauwe... of zwarte hand neergeknald wil worden. Ja. Een man met mijn verleden moet dat iedere prijs publiciteit vermijden. Ja, maar goed, hoe wil je hem dan te grazen nemen? Ik heb een plan... Daar ben ik opgekomen toen ik in de trein naar Frankfurt de krant zat te lezen. In Stuttgart staan de excelsior AG. Ja. In de oorlog werkten daar 5.000 man aan instrumenten voor geurings -Luftwaffen. Maar in 45 was dat natuurlijk afgelopen. Men schakelde toen over naar verschillende technische apparaten. Maar na de geldzuivering schijnt een faillissement onafwendbaar. Een kwestie van een paar weken voor de hele boel in elkaar stort. En dat... ...wordt de basis voor mijn wraakplannetje. Ja. Daar heb ik een stroomman voor nodig. En die hadden we al. Royben ja. Agazian. Met wie wij die ZVG-zaken hebben gedaan. Ik heb hem geschreven en hij komt hierheen. Maar, en, en ik dan? Ik... Uh, wij zullen een poosje moeten scheiden. Wat nou? Nee, echt, Bastiaan, het is nodig. Er staat te veel op het spel. Jij neemt al het geld dat ik niet nodig heb... ...en je gaat naar Düsseldorf. Daar koop je voor onze villa in de buurt waar de rijke lieden wonen. En een auto, en alles. Want als ik bij deze affaire pech heb en alles verlies... ...heb ik krediet nodig en vertrouwen. Dan moet ik kunnen opscheppen. Gesnapt? Gesnapt. De Siciliënallee, dat zou een goede buurt voor ons zijn. Kijk daar maar eens rond. Daar wonen de beste families. <laughs> Dan is het natuurlijk duidelijk dat wij niet ergens anders kunnen worden. <laughs> Meneer agatian. De directie van de Excelsior Werken heet u hartelijk welkom. Dank u. Wij zijn uitermate benieuwd waaraan wij de eer van uw bezoek hebben te danken. Ja, mijn heren, ik ben hier in opdracht van een Zwitserse onderneming, die evenwel anoniem wenst te blijven. Deze onderneming is ten zeerste geïnteresseerd in mogelijkheden om een deel van haar productie over te brengen naar Duitsland. En wat is daarvan de beweegreden, meneer Agassian? Nou, eenvoudig, omdat hier de aanmaakkosten van technische apparatuur aanzienlijk lager liggen. En waarom danken wij de eer dat u juist bij ons, bij de Excelsior werken komt? Omdat de positie van uw bedrijf ons niet geheel onbekend is, meneer, heren. En uh, omdat een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert, zoals het uwe, nou eenmaal geneigd is soepeler te zijn dan anderen. Ja. Hmm, yeah. uh, kunt u concrete voorstellen doen? Ja, mijn opdrachtgevers denken erover u een contract aan te bieden met lange looptijd. Ze zijn bereid mee te werken aan een sanering van uw bedrijf en wel op uh, gunstige voorwaarden. En om u te laten zien dat het deze mensen ernst is, ben ik gemachtigd om u mee te delen dat de Zwitserse groep de vervallende wissels van uw onderneming zal honoreren tot een bedrag van 1 miljoen D-Mark. Dat klinkt zeer interessant, meneer Agassian. Als u ons gelegenheid wilt geven, hier op korte termijn over de mogen beraadslaag... Uitstekend, Jan. Om het hmm. vertrouwen bij de excelsior te versterken, zal ik zijn bedrag overmaken van 900.000 DM. Nee. Zo, dat is een aardig bedrag om in wraak te investeren. Zal de moeite lonen, hoop ik. Ik heb inmiddels contacten gelegd met de redacteuren van verschillende economische bladen in Zwitserland. Als gevolg daarvan zullen er in diverse Zwitserse kranten artikelen verschijnen... ...waarin te lezen valt dat de Zwitserse industrie mogelijkheden onderzoekt... ...om dochterondernemingen in Duitsland te vestigen. Die artikelen en het feit dat alle Excelsior-wissels zonder meer worden voldaan... ...zullen voor een sensatie zorgen op de West-Duitse beurs. En dat zal ook de aandacht hebben van meneer Pretorius. Ja, ja. Meneer Pretorius... Ik kom in opdracht van mijn Zwitserse relatie vragen of u wellicht uh, geïnteresseerd bent uw medewerking te verlenen aan een uh, grootscheepse sanering van de Excelsiorwerken. U hebt daar ongetwijfeld wel over gelezen. Dat heb ik, meneer Elgazian. En ik ben door uw bezoek zeer vereerd. Ja, door ons ingrijpen is de weg naar herstel al ingeslagen. De koers is belangrijk gestegen en uh, die ligt nu al tussen de 40 en de 50. Ja, in principe ben ik natuurlijk bereid mede te werken en ik vond stel dat we het over de voorwaarden wel eens zullen. Brittorië hier. Luister, laat er tussenpersonen zoveel mogelijk aandelen kopen van Excelsior werken. Dat de prijzen daardoor zullen oplopen, interesseert me niet. Kopen, zeg ik, en zoveel mogelijk. Ik heb hem zo de schoft. Al zijn geld in de failliete boedel van Excelsior werken gestoken. <laughs> nou moet ik zien dat ik de 900.000 mark terugkrijg die ik in Excelsior wisselgeld heb geïnvesteerd... En zo mogelijk nog wat meer. Uh, uh, en hoe moet dat gebeuren? Door middel van spermarken, mijn waarde. Maar hoe kom je daaraan? Spermaken, het woord zegt het al is geblokkeerd geld van buitenlanders in Duitsland. Waar je alleen over kunt beschikken als je machtiging hebt. Juist, en daarom worden spermarken alleen maar zwart naar het buitenland verkocht en tegen een zeer ongunstige koers. 100 mark voor 8 à 10 dollar. Ik heb hier in Zwitserland enkele industrieën gevonden die nog spermarken bezaten. Ze waren me al te graag bereid die aan mij over te doen, ondanks de slechte koers. Zo zagen ze nog iets van hun geld terug. Ik bezit dus nu een spermakerekening in Duitsland. U gaat opnieuw naar meneer Pretorius en u vertelt hem het volgende. Met... Zo, meneer Pretorius, wij kunnen nu tot een afrondend gesprek komen. De sanering der Exortio werken moet voor een zo groot mogelijk deel gefinancierd worden... uit het de tegoeden aan spermaken van mijn Zwitserse opdrachtgevers... Dat is volgens de geldende bepalingen. met toestemming van de bank Deutsche Lender mogelijk. Ik heb volmacht om die spermaaktegoeden. ten bedrage van 2,3 miljoen mark. naar uw bank over te schrijven. Dat klinkt zeer verheugend, meneer Grazian. Ik zal naar Frankfurt gaan en met de Deutsche Bank contact opnemen. Bent u er wel zeker van dat u over dat geld mag beschikken? Men zal mij ongetwijfeld onder Ede verplichten die 2,3 miljoen uitsluitend te gebruiken voor de sanering van de Excelsior werken, maar dat zie ik niet als een bezwaar. Ik laat u heel spoedig mogelijk weten of ik dit is klaar. Goed gedaan, Agassian. Hij heeft de spelmaker vrijgekregen. Nu gaat u weer naar hem toe. Ik geef u volmachten mee. Uitstekend vervalste documenten van zogenaamd bij de sanering betrokken Zwitserse firma's. Ja, ja. Die ellendeling in Hamburg zal u de miljoenen zonder bezwaar overhandigen. Per slotverrekening is het niet zijn geld. U neemt alles op in contanten en brengt het hierheen. Ik wou dat ik uw hersens bezat. Hoeveel hebt u eigenlijk voor die uh, 2,3 miljoen spermaken betaald? Uh, ongeveer 160.000 dollar. Nee. Ja. <laughs> en als u dat geld nou in uw mooie Amerikaanse wagen... naar Zurich hebt overgebracht... ...dan zijn de spermaken echte d maken geworden. Ja, ja, ja. En? U zult wel een paar <laughs> maal moeten rijden, hoor. U stopt het geld in de reservebanden, in het chassis. En als het zover is... Dan laten we de Excelsior werken de mist ingaan. En is dat varken in Hamburg maar ook totaal geruineerd? Het is nu de 7 december, laten we afspreken dat u de 16e hier weer terug bent. Maar de 16e was de heer Agazian niet terug. Beter gezegd, de heer Agazian kwam helemaal niet terug. Hij was spoorloos verdwenen en met hem mijn 2,3 miljoen echte Demarken. Bent u Thomas Lieven? Ja. Zwitserse boendespolizei. Huh? U bent gearresteerd, meneer Lieven. Gearresteerd? Op dringend verzoek van Interpol en van het Duitse Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Op grond waarvan? U en de heer Pretorius in Hamburg, die inmiddels ook is gearresteerd, worden ervan beschuldigd een grote zwembel met spermaken te hebben gepleegd. En wie heeft die beschuldiging ingebracht? Een zekere Royben-Aghazian. Juist. Hij heeft de Duitse instanties een aantal belastende documenten ter ah. beschikking gesteld. Hij is overigens intussen verdwenen. Ach, en het leek nog wel zo'n aardige Armenier, die Royben-Aghazian. Thomas Lieven zat bijna een jaar in voorarrest. De 19 e november 1950 werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. In zijn motivering van het vonnis zei de rechter onder meer. Ten aanzien van Thomas Lieven waardeerde men diens openheid en zijn oprechte houding. Het gerecht had de indruk dat onopgehelderde, waarschijnlijk slechts psychologisch verklaarbare motieven... de beklaagde tot zijn verwerpelijke handelingen hadden gedreven. Deze hoogst intelligente, zeer ontwikkelde man is niet het type van de gewone misdadiger. Walter Pretorius werd veroordeeld tot vier jaar. Zijn bank moest haar faillissement aanvragen... En hem werd verdere uitoefening van zijn beroep verboden. Beide beklaagden hoorden het vonnis zwijgend aan. Daarna keek Thomas Lieven glimlachend naar zijn compagnon. En dat lachje dwong Robert E. Marlock zich af te wenden, want daar was hij niet tegen opgewassen. Thomas Lieven werd opgesloten in de gevangenis van Düsseldorf-Derendorf. Dat hij het in de gevangenis goed had, daarvoor zorgde zijn vriend Bastian Fabre, die intussen was verhuisd naar de Siciliënallee. De 14e mei 1954 werd Thomas Lieven weer in vrijheid gesteld. Beste vriend, ik weet het. Ik weet het is allemaal erg moeilijk voor je geweest. Maar we hebben bijna een jaar aan de Riviera gezeten om bij te komen. Ja, nou ja. En, en nou we weer terug zijn in Düsseldorf zullen we toch weer eens aan de slag moeten. Ah. We kunnen toch niet eeuwig toe met het geld dat we nog hebben. Ach, je hebt natuurlijk gelijk, Bastiaan. Maar in de afgelopen maanden heb ik veel nagedacht. Hmm. Waarover? Over een grote stunt met aandelen. Wat zeg je Ja, nou? maar, maar niemand mag er schade onder Hoe wil je dat eens helemaal staan klaarspelen? Door een zekere meneer Schallenberg uit te nodigen voor een etentje. Ja, maar wanneer? Ja, ah, dat kan nog even duren, ik... Ik moet eerst nog het een en ander goed overdenken. Nee, ik vraag het in verband met het inkopen van de ingrediënten. Oh, Bastiaan, je blijft onverbeterlijk, oude keukenpiet. Geloof me, je zult het tijdig genoeg van mij vernemen. Wat Zo, is uh, uh, Bastiaan? Uh, meneer Schallebelk is zojuist gerriveerd. Op de minuut af, kijk eens aan, met zulke mensen valt te werken, mooi. We eten dus over tien minuten. Bastiaan, jij bent butler vanavond en je serveert, hè? Jazeker, meneer. Ja. <laughs> Hoe ziet die meneer Schallenberger eruit, Bastiaan? Nou, oh, zoals al die kerels, hè. Dik, solide, stierenrek en een buik als een ton. Wat je noemt een uh, nette provinciaal. Nou, dat klinkt niet onsympathie. Nee, twee liddikkers op zijn wang overhouden uit zijn studententijd. Ik neem mijn woorden terug. Help me zijn m'n smokingjasje. Ja, nou, maar. hè. Dek eens. Bastiaan, je hebt weer in de kojak gezeten. Nou, oh, een slokje meer niet. Ik was een beetje opgewonden. Je hebt het te laat. Als er iets gebeurt, moet je hoofd helder zijn. Je kunt herdirector Schellenberg niet in elkaar slaan als je blauw bent. Nou, die dikke wil ik nog voor mijn rekening nemen als ik het delirium heb. Zeg, uh, Stil, je kent de belsignalen? Op oh, mijn duimpje. Laat horen. Eén belletje, ik dien de volgende gang op. Ja? Twee belletjes, ik breng de fotokopieën. Ja? Drie belletjes, ik kom met de zandzaak. Uitstekend, en ik zal het erg op prijs stellen als je ze niet door elkaar haalt, Bastian. Dat was uitstekend, meneer Lieven, een verrukkelijk soepje. Lady Curzon. Lady... Wat? Lady Curzon, zo heet de soep. Schildpad met sherry en room. Oh. <laughs> u krijgt nu een paprika, kip. Bijzonder charmant van u om me uit te nodigen, meneer Lieven. Terwijl u me toch eigenlijk alleen maar zakelijk wilde spreken. Ook zakengesprekken voert men plezieriger onder een goede maaltijd, meneer Schallenberg... Neemt u vooral nog wat sla. Graag. Ik hoop dat uh, het u bevalt, zoals ik hem heb aangemaakt. Mijn eigen sla ja, ja, en uh, vertelt u me nu eens over wat voor zakelijke aangelegenheid u mij wilde spreken. Nog wat rijst misschien? Nee, nee, nee, nee dank u wel. Komt u eerst maar eens voor de raad. Goed dan. Kijk eens hier, meneer Schellenberg, u hebt een grote papierfabriek. Inderdaad, 200 van personeel. Uh -huh. Alles van de grond af weer opgebouwd. Na de oorlog lag alles in puin. Een prestatie om trots op te zijn. Op uw gezondheid. Op de Meneer Schellenberg, ik meen te weten dat uw watermerkpapier van bijzonder goede kwaliteit is. Inderdaad. Onder andere levert u watermerkpapier voor de nieuwe aandelen die de Deutsche Stahlunion werken binnenkort op de markt brengen. Volkomen juist, de aandelen van de Dezo. Ja. En gezalig met die voortdurende controllers. Ha, ze zijn zeker bang dat we mensen het in hun hoofd zullen halen... voor zichzelf ook een paar handeltjes te drukken. <laughs> Meneer Schallenberg, ik zou van u graag... vijftig boek van datzelfde watermerkpapier willen hebben. Wat zegt u? Ik zou graag vijftig boek van datzelfde watermerkpapier willen hebben... Als hoofd van de firma zal het u toch nauwelijks moeite kosten die controles te onzeilen. Maar wat wilt u eens hemelsnaal doen met dat papier? Aandelen van de De werken drukken natuurlijk. Wat dacht u anders? Ik zou nou weg moeten, vrees ik. Ach nee toch. U krijgt nog appels in wijnschuimsaus en toast met kaas. Meneer Lieven, ik zal vergeten u... dat ik hier ben geweest. Ik betwijfel werkelijk of u dat ooit vergeten zult. Gaat u toch weer zitten, meneer de oorlogsindustrieel. Wat zei u daar? Dat u beter kunt gaan zitten. Uw kip wordt koud. Zij u oorlogsindustrieel? Ja, dat zei ik. Dat bent u toch geweest? Ook al bent u dat sinds 45 vergeten. Op uw vragenlijst bijvoorbeeld. Ach, nou ja. Waarom zou je de mensen ook aan zoiets herinneren, hè? U had zich toen net nieuwe papieren en een nieuwe naam verschaft. Als oorlogsindustrieel heette u Mak. U bent krankzinnig? Oh nee, geen zin. U hebt de leiding gehad van de oorlogsindustrie in de Wartegouw. U staat nog altijd op de uitleveringslijst van de Poolse regering. Als mak natuurlijk, niet als Schallenberg. Ik weet zelfs niet goed waarom ik eigenlijk nog ja. naar u luister. Ach, kijk eens hier, heer director. Ook ik heb een veel bewogen leven achter me. Daar wil ik me nu eindelijk eens los van maken. Daarvoor heb ik uw papier nodig. Hm. Kan natuurlijk wel worden nagemaakt, maar dat duurt me te lang. Een betrouwbare drukker heb ik al. Ja, maar... Uh, Voelt u zich onwel? Huh? Neem Ach, neemt u toch een slokje champagne. Daar zult u van opknappen. Tja, ziet u, meneer de directeur... Onmiddellijk na de oorlog had ik toegang tot alle geheime dossiers. In die tijd was u net in Miesbach ondergedoken. Leugens. Neem me niet kwalijk. Ach, ik bedoel... Rosenheim. Op de Linderhoog. Ik zweer u... Ik wist dat u daar zat ondergedoken. Ik had u kunnen laten arresteren in mijn toenmalige positie. Maar ik dacht bij mezelf: wat heb je daaraan? Hij wordt gevangen gezet en vervolgens uitgeleverd. Maar als je hem met rust laat, is hij er over een paar jaar weer bovenop. Dat soort gaat er nooit onder oh. door. Dat komt er altijd weer bovenop. Dat, dat, dat is en dan een kun je veel meer nut van hem hebben. Dat heb ik destijds bij mezelf gezegd. Ik heb er naar gehandeld en zie, het was wel gedaan. Ik ga rechtstreeks naar de politie o, om aangifte te doen. Hiernaast vindt u een telefoon. Oh. Of uh, wacht u misschien met mij liever even? Op de volgende gang. Eh? Uh, uh. Ach, mooi zo, Bastiaan. Zet het blad hier maar neer. Wil je? Kijk u eens aan, herdirector. Een blad vol fotocopieën. Oh. Ze tonen onder andere herdirector in uniform. Voort zijn er een aantal beschikkingen en decreten bij die tussen 41 en 44 door meneer de directeur zijn uitgevaardigd. Als mede een ontvangsbewijs van de zogenaamde NS-Rijksschatmeester voor een bedrag van 100.000 Rijksmark als gift voor de SA en de SS. nog iets voor u meer. Dank je, Bastiaan. Meneer de directeur is klaar. Zowat Er zit overigens 50.000 mark voor u aan, is dat voldoende? U denkt toch zeker niet dat ik mij laat chanteer? Hebt u ook geen grote bedragen geschonken voor de laatste verkiezingsstrijd, meneer Schellenberg? Hoe heet toch maar weer dat Duitse blad dat zich voor dergelijke zaken interesseert? U bent volslagen krankzinnig. Wilt u valse aandelen laten drukken? In het tuchthuis komt u terecht en ik met u. Als ik u dat papier geef, is het met mij gebeurd. U komt niet in het tuchthuis terecht. En u alleen als u mij dat papier niet geeft, meneer de directeur... Maar nou moet u mijn bespikte appels eens gaan proeven. Ik ben niet van plan ook nog maar één hap aan uw tafel te eten. U bent een afwerzer. Wanneer mag ik op het papier rekenen, meneer de directeur? Nooit. Geen vel krijgt u van me, geen vel. Hoort u dat goed? heer director Schallenberg levert het papier over een week af. Hoe lang hebben je vrienden nodig voor het drukken? Uh, een dag of tien, langer niet. Mooi. Dan ga ik de eerste mei naar Zurich. Dat is een mooie datum, hè? De dag van de arbeid. Kijk eens, hier heb je een model voor de drukker... en een lijstje met de nummers die de aandelen moeten krijgen. Ik wou dat ik wist wat je van plan bent. Beste Bastiaan, in de grond gaat het om iets... dat niet alleen volkomen wettig, maar bovendien heel erg mooi is. Om het verwerven van vertrouwen... Mijn aandelenzwendeltje wordt een elegant aandelenzwendeltje. En bovendien, hè, even afkloppen, zal geen sterveling merken dat het een zwendeltje is. Iedereen zal eraan verdienen en iedereen zal bijzonder tevreden zijn. Nou, ik zie je niet hoor. Nee, een aandeel is een bewijs van deelname in een grote onderneming. Ja. Hè? Op de gevallen coupons wordt jaarlijks of jaarlijks een bepaald dividend uitbetaald. Mm -hmm. Een evenredig aandeel in de winst die die onderneming mm -hmm. heeft gemaakt. Volkomen mm -hmm. juist. En? Ha, ha, lieve hemelman, je kan die coupons van die valse aandelen toch zeker bij geen bank de wereld inwisselen. Hmm. De nummers die erop staan staan immers ook op de echte aandelen die iemand anders in zijn bezit heeft. He, Zo'n zo zwendel, zo zwendeltje komt er toch meteen uit. Ik ben ook niet van plan om ooit één coupon in te wisselen. Maar wat is dan de truc? Zal ik je vertellen. Je kent de inhoud van deze safe, hè? Pakjes bankpapier, een paar goudstaven met een kern van lood en het dagboek van Himmelig zwagertje, drie dozen met gezette en ongezette edelstenen. En een stapeltje paspoorten. Ja, een mens verzamelt, zo. Het een en ander in een leventje. Ja, ik ga voor alle zekerheid toch maar liever onder een andere naam naar Zwitserland. Eens kijken, wat hebben wij nog aan paspoorten? Maurice Hozère, Peter Schreiner, Ludwig Freiherr van Trandelenburg, ja, hallo, hallo. Wilfried Ott. Nee, nee, als Trandelenburg ja, heb je auto's gesmokkeld. Die uh, Freiherr kun je dus beter een ja. te laten rusten. En Ozer, ook, die wordt nog steeds in Frankrijk gezocht. Dan wordt het Wilfried Ott. Eerst neemt u plaats, meneer Otten. Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Uh, meneer Vermont, U bent chef van de afdeling effecten van de Zwitserse Centraal Bank. Dat is correct, ja. Ik kan dus rechtstreeks met u onderhandelen. <krikrik> maar natuurlijk, meneer Otten. Juist. Zou ik bij uw bank een depot onder nummer kunnen openen? Ja, maar natuurlijk. Ik heb zojuist een paar nieuwe aandelen van de Dezu, de Deutsche Staalunion, weten te bemachtigen. Die zou ik graag hier in Zwitserland laten... Maar ik wil ze bij voorkeur deponeren onder nummer, niet onder mijn naam. O, ik begrijp het meneer Otten. In verband met de Duitse belastingen natuurlijk. Zo zou u het kunnen zeggen, ja. Ten slotte berust er op het ogenblik zo'n 150 miljard Zwitserse franken aan buitenlands vermogen in Zwitserland. Och, het totale bedrag is in feite onbekend. Alvorens ik het vergeet, misschien wilt u de coupons 1958 en 59 even af laten knippen. Ik weet niet wanneer ik weer in Zurich kom en kan ik die coupons dus beter bij me mm -hmm. houden. En te zijn er zijn nog tijd te inwisselen. Dat bespaart uw werk. En mij het tuchthuis. Tjonge, jongen, jongen. <laughs> 1 miljoen D-mark aan valse aandelen. Mm -hmm. Nou, ik mij benieuwd hoe we dit verhaal Heel goed, Bastia. Ik ben vol vertrouwen. Ja, de volgende stap? De volgende stap is een indrukwekkende advertentie... op een in het oog lopende plaats in de nieuwe Züricher Zeitung. Onder nummer, vanzelfsprekend. Wat dacht je hiervan? Kijk eens. Nou. Het Duits industrieel zoekt tegen hoge rente en onderpand... Mm -hmm. met ruime overwaarde in Zwitserland... voor de duur van twee jaar bedrijfskapitaal. Alleen op serieuze aanbiedingen met bankreferenties wordt ingegaan. Nou, en? Nou, dat klinkt goed, dat moet ik zeggen. En ik ben zeer benieuwd hoeveel reacties daarop zullen binnenkomen. Nou, 46 stuks in drie dagen, dat valt mij mee. 17 kunnen we als niet interessant zo te leggen. En plus elf van dames, weliswaar zonder geld, maar die dat kleine ongerief met persoonlijke charmes willen verzachten. Kijk eens hier, meneer Pierre Muradi, huizenmakelaar, biedt één miljoen Zwitserse frank aan tegen voor hem interessante rente. Maar kijk, zie je, de slechte papier, slechte ja. machine, slecht Duits. Nee, deze hier, die lijkt me eigenlijk wel het beste. Chateau Montenac, 8 mei 1957. Zeer geachte heer, na een van de in noord zie ik na telefonische afspraak gaarne uw komst tegemoet. Ede Couville. Het is weliswaar met de hand geschreven, maar op het allerbeste papier, dat zie je, hè? met een kroontje. Ja, Zou die graaf zijn, hè? baron ja. misschien? Ja, zeker. Ik geloof, Bastien, dat ik hier maar eens op af moet gaan. Het château Montenac lag in een geweldig park tegen de zuidelijke helling van de berg. Een hoogmoedige bediende leidde mij via pronkerige vertrekken naar een nog pronkerige werkkamer. Achter de sierlijke schrijftafel stond een slanke, elegante jonge vrouw van omstreeks 28 jaar. Kastanjebruin haar, hoge jukbeenderen en haar ogen stonden iets wat schuin. Dit type gedraagt zich altijd op dezelfde manier, koel, cool, aanmatigend, maar als je ze beter leert kennen, is er geen houwe meer aan. Afha, enfin, we zullen maar afwachten. Ach, maar die lieve, maar die lieve. Ja. ja. Vertelt u nog even aan de luisteraars hoe u die sla maakte... bij diner met her directeur Schellenberg. Ja, natuurlijk, maar we nemen eerst de sla zelf. Hè. We zorgen dat de stronken verwijderd zijn en dat de eerste blaadjes uitgezocht. Hè. En, en wat doen we daarmee? Die doen we in een servet... Het servet met de vier punten aan elkaar geknoopt. En dan gaan we niet met het servet zwaaien, maar rondslingeren. Zoals ik altijd tegen onze kitty zegt, onze hulp in de keuken rondslingeren tot ook de laatste druppels water eruit zijn. Het is dus van het allergrootste belang dat de blaadjes volkomen droog zijn. En dan voor de saus. Ja, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik neem dan een mespunt zout, een mespunt grof gemalen peper, het mag ook iets meer zijn. theelepeltje scherpe mosterd. Vervolgens een hardgekookt ei, heel fijn gesneden. Een niet te kleine hoeveelheid bieslook. Ach, dat kan variëren van een uh, afgestreken eetlepel tot een volle eetlepel. Uh, vier eetlepels uh, olijfolie. Ja, vier eetlepels dus, zoals ik al zei. En nu nog een kwart liter room, zoet of zuur, dat is een kwestie van smaak. Ik voor mij, ik neem zuur. Nou, u weet het, het lag meneer Schallenberg een beetje zwaar op de maag... ...maar ik denk dat dat niet zozeer aan de sla lag dan wel aan zijn slechte geweten. In ieder geval, u zal het best smaken en ik hoop dat het u smaakt... Je hebt geluisterd naar het tiende deel van Het kan niet altijd Caviar zijn. Een twaalfdelige hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rolverleding. Thomas Lieven, Luc Lutz. Bastian Fabre, Hans Vierman. Royben Aghazian, Dick Scheffer. Een Rus, Frans Kokshooren, Dunja, Sascha Bulthuis. Johannes Zimmel, Dolf de Vries. Kapitein, Nick Engelsman. Marconist, Frans Kokshooren, Directeur, Flor Koen. Malak, Martin Kaptein. Beambte, Donald de Marcas. Kitty, Paula Major. Schallenberg, Huip Horizont. En Vermont, Nick Engelsman. Technische realisatie, Herman van der Leerly en Leon Dubois. Regie, Hiro